4 uur. NTO Radio 1 met Nadia Moussaid. Dit uur in nieuws. Noord-Koreaanse dwangarbeiders worden ingezet voor Nederlandse bedrijven. En een bijzondere prehistorische fonds zet ons man-vrouwbeeld op zijn kop. Nu eerst het nos journaal met Gert Kluuk. Het arrestatiebevel tegen Wikileaks-oprichter Julian Assange wordt niet ingetrokken. Een Britse rechter heeft bepaald dat het van kracht blijft. Assange werd in 2012 op verzoek van Zweden in Groot-Brittannië opgepakt voor de verkrachting van twee vrouwen. Toen hij tijdelijk was vrijgelaten, vlucht hij naar de ambassade van Ecuador in Londen, waar hij sindsdien in ballingschap leeft. De Zweedse justitie besloot vorig jaar om de rechtszaak te laten vallen, maar de Britten willen hem nog steeds arresteren, omdat hij de voorwaarden van zijn voorlopige vrijlating overtrad. Het ziet er naar uit dat de meerderheid van de Eerste Kamer... duidelijker wil vastleggen dat nabestaanden... een doorslaggevende stem krijgen bij orgaandonatie. De Senaat praat vandaag voor de tweede keer... over het initiatiefvoorstel van D66 Tweede Kamerlid Dijkstra... om het systeem te veranderen. Kern is dat mensen die niet reageren op de vraag... of ze orgaandonor willen worden, toch als donor worden geregistreerd. De discussie spitste zich vorige week al toe op de rol van de nabestaanden... Dijkstra stelde toen dat nabestaanden in feite het laatste woord hebben... hoewel ze geen formeel vetorecht hebben. Volgende week wordt over haar voorstel gestemd. De voorzitter van het Zuid-Afrikaanse parlement... heeft de jaarlijkse toespraak van de president afgelast. President Zuma zou overmorgen in het parlement een toespraak houden... maar oppositiepartijen hadden aangedrongen op uitstel. Ze willen eerst de vertrouwensstemming over Zuma afwachten. Die is over twee weken. De druk op de president om af te treden wordt steeds groter... De top van regeringspartij, ANC, praat al enkele dagen over zijn vertrek. En dat brengt spanning in het land, zegt correspondent Bram Vermeulen. Voorzichtige opwinding, want dit land heeft natuurlijk al wel vaker... dit soort dagen meegemaakt waarbij werd geroepen dat Suma zou aftreden. toen deed hij het toch niet, maar het is voor het eerst dat Suma er zo slecht voor staat... dat dus niet alleen de oppositie hem weg wil of mensen op straat... maar nu ook zijn eigen partij. Op een scheepswerk in Polen zijn Noord-Koreaanse dwangarbeiders ingezet bij de bouw van Nederlandse schepen. Dat schrijven onderzoekers van de Universiteit Leiden in een rapport over Noord-Koreaanse dwangarbeid wereldwijd. Noord-Korea stuurt duizenden arbeiders naar het buitenland om zo de staatskast te spekken. De uitbraak van het norovirus bij het Olympisch dorp in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang heeft geen gevolgen voor het Nederlandse team. Het besmettelijke virus is buiten het dorp uitgebroken onder beveiligers. Volgens de arts van NOC-NSF is er geen reden om extra maatregelen te nemen. Justitie in Duitsland heeft in het onderzoek naar het dieselschandaal... opnieuw invallen gedaan bij Audi. Het hoofdkantoor van de autofabrikant, een fabriek en een woning zijn doorzocht. Audi is onderdeel van het Volkswagen-concern... waar de Schummel-affaire aan het licht kwam. De Poolse president Duda heeft zijn handtekening gezet... onder een omstreden wet over de Holocaust. Wie de suggestie wekt dat Polen medeplichtig was... aan het vermoorden van miljoenen Joden door Nazi-Duitsland... in de Tweede Wereldoorlog, kan een gevangenisstraf krijgen. President Duda zei op de televisie dat de wet de historische waarheid dient... en de waardigheid van Polen. Niet iedereen is blij met de wet, zegt correspondent Judith van der Hulsbeek. Uit de hele wereld komt er kritiek op deze wet. Israël bijvoorbeeld is bang dat het antisemitisme in Polen... hierdoor enorm zal toenemen. En de VS hebben ook hun zorgen al uit over de vrijheid van meningsuiting. Maar Duda zegt, Polen staat volledig in zijn recht... om historisch onjuiste benamingen strafbaar te stellen. Nu de een paar dagen vriest, komt de politie met een waarschuwing. Wie het ijs niet van zijn autoruiten en spiegels krapt... kan een boete krijgen van een kleine 400 euro. Onvoldoende zicht door voor- of achteruit is goed voor een bekeuring van 230 euro. Als ook de spiegels niet ijsvrij zijn, komt er 150 euro bovenop. Het weer vrij zonnig en droog. Alleen in het zuiden is dat bewolking. Met mogelijk in Limburg een vlok sneeuw. Het is vanmiddag 3 graden. Vannacht lichte tot matige vorst. Land kan het min 8 worden. Morgen ook droog en rustig winterweer met veel zon. Het wordt smiddags hooguit 2 graden. En bij de ABB zit Wijnand Swaan voor de verkeersinformatie. Er zijn vooral dagelijkse files te vinden in de Randstad en rond Amsterdam. En bij Amsterdam, um, daar is een ongeluk gebeurd. Bij um, knooppunt Amstel op de A10 Zuid naar Amersfoort. Er staat voor Amsterdam Veldert nu 5 kilometer fide. Op de A4 vanuit Den Haag loopt het daar ook vast. Voorknopend de Nieuwe Meer nu 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Op de A7 is aan Dam richting Hoorn tussen Purmerend en de afrit aan van Hoorn 8 kilometer. Na een botsing met twee auto's, twee rijden rijstroken zijn dicht. En op de A27 van Almere naar Gorkem gebeurde een ongeluk met een bestelbus bij knopend lunetten. Dat levert nu 7 kilometer file op vanaf Beeldhoven en bij knopend lunetten zijn twee rijstroken dicht. Goeie zaak, die Mini Clubman Business Edition. Compleet met climate control, mini navigatie, parkeersensoren, 17 inch velgen en 6 deuren groot. Je rijdt hem nu tijdelijk vanaf 29.400 euro of 415 euro per maand. Goede zaak. Kijk op mini.nl. Onbezorgde cloud in. Met Azure Stack as a Service van Your Hosting heb je geen investeringen vooraf. Betaal je alleen voor wat je gebruikt. En jij bepaalt waar de data staat. Wel de lusten, niet de lasten. Your Hosting.nl/zakelijk. We vragen over de Mini en Business Edition. Stel ze vanavond, vanaf half zeven, tijdens de uitzending van Mini Live op Mini.nl. Azure your stack, as a service. Yourhosting.nl/zakelijk. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en laten groeien? Lage rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe. Mogelijk.nl. Investeer in een zakelijke hypotheek met onroerend goed als onderpand en 6% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl Slecht weer is mooi weer. Nu stil opmerkers als Fjallraven en Jack Wolfskin. Bij Bever en op Bever.nl Investeren? Kom 8 maart naar onze kennissessie in Breukelen. Mogelijk.nl op zoek naar een betrouwbare partner in elektronica en techniek? Ga dan naar Conrad.nl. Kies uit ons ruime assortiment van meer dan 750.000 technische producten. Bestel snel en eenvoudig op Conrad.nl. Techniek begint hier. De Renault Talisman. Opvallend dankzij het elegante design en zijn rijke uitrusting. Voor control Vierwielbesturing en Multisense zorgen voor een unieke rijbeleving. Bovendien krijg je nu een upgrade naar automaat cadeau. De talisman is tijdelijk direct uit voorraad leverbaar. En lease kan al vanaf 649 euro per maand. Bekijk de voorwaarden op renault.nl Op zoek naar elektronica en techniek? Ga dan naar konrad.nl. Techniek begint hier. NPO Radio 1 NOS NTR Orgaandonatie moet vrijwillig zijn en kan niet worden afgedwongen. Deze wet dwingt niet, deze wet roept op om een keuze te maken. Het is niet de overheid die de keuze maakt voor jou. Uiterst gevoelig, ethisch dilemma, dat ben je zelf. Maar een makkelijke afweging. is dat niet. De Eerste Kamer praat opnieuw over de wet op donorregistratie. En mogelijk komen er protocollen vastgesteld door Zorginstituut Nederland. En in Nieuws OCO, in de bus hebben we het over drinken van alcohol. Want staatssecretaris Blokhuis wil dat problematisch alcoholgebruik wordt aangepakt. Hey! Hoeveel drink je er per dag? Ik denk rond de 15 biertjes per dag. Ja, wat drinken we? We drinken bier, we drinken sterke drank. Je mag één of twee glaasjes drinken en dan is het top. Uh, hoeveel was onze 8, koor 8, vorig 8, 8, jaar? 48. 48, in de week. Nou, de ouders moeten paal en perk stellen. Ja, dat moeten ze zelf weten. Ja, wat zonder bier, Ja, dat is geen doel. Nadia moest hij iets. Nieuws en go. En vandaag lijkt opnieuw geen goede dag te worden voor de beurzen. NOS-economie-redacteur André Meijnema volgt het voor ons. De Amerikaanse beurzen zijn ruim een half uur geleden geopend. Wat zie je daar, André? Nou, daar begonnen allemaal met een lagere opening. na nou, de zware verliezen van gisteren, van zo'n 4,5%. Lagere opening, zo'n min 2% voor de Dow Jones. Maar na een kwartiertje verlies uh, werd het, werd het uh, weggewerkt. Kwamen de plusjes op de borden te staan. Staat nu momenteel zo'n 1% procent hoger. En de vraag is natuurlijk: is dit het begin van een herstel? Of een pas op de plaats? Het koopjesjagers. Het blijft bijzonder onrustig op de beurs, want daar is de stemming ik echt bloednerveus. Straks meer daarover. En Mark Robin Visser heeft het vandaag gepubliceerde rapport ingezien over Noord-Koreanen die in Europa worden ingezet voor dwangarbeid. En daar zouden ook Nederlandse bedrijven bij betrokken zijn. Mark Robin, wat voor soort bedrijven zijn dat? Dat gaat om bedrijven die actief zijn in de scheepsbouw. dat zijn internationale bedrijven. Maar Noord-Koreanen werken ook wereldwijd heel veel in de bouw bijvoorbeeld. Bouw Bouwvakkers zijn het al. Misschien zijn het al meer dan 100.000. In China en Rusland, maar dus ook in Europa, in Polen bijvoorbeeld. Het geld dat ze daarmee verdienen, dat mogen ze niet zelf houden... dat gaat eigenlijk rechtstreeks naar het Noord-Koreaanse regime. En ook daar straks meer over... Nieuws uit Londen over de zaak van Julian Assange, de Wikileaks-voorman. Een rechter heeft besloten dat het arrestatiebevel tegen hem van kracht blijft. Ja, snel naar correspondent Tim de Wit in Londen. Tim, wat betekent deze uitspraak? Nou, in feite dat er helemaal niets verandert in de situatie van Julian Assange... dat hij nog steeds, zodra hij een voet buiten de deur zet van de Ecuadoriaanse ambassade... waar hij inmiddels al vijf en een half jaar zit trouwens... Ja, dat hij dan nog steeds gearresteerd zou worden. Want uh, zo bepaalde de rechter vanmiddag... er is onvoldoende reden om dit arrestatiebevel bevel, uh, te laten vallen. En op dit moment, die zaak loopt nog... proberen de advocaten van Assange nog wel met nieuwe argumenten te komen. Mm -hmm. Maar uh, ja, de rechter heeft uh, haar oordeel al uh, geveld... En om het even terug te halen. He. Waarom ja. zit Assange daar al zo lang? Uh, in 2012 vluchtte hij de ambassade van Ecuador in Londen in. Uh, omdat hij bang was dat hij zou uitgeleverd worden aan Zweden. En vervolgens uh, waarschijnlijk aan de Verenigde Staten. Daar ja. is hij altijd bang voor geweest. Uh, in Zweden wilden ze hem hebben in verband met een verkrachtingszaak. En hij is natuurlijk de grote man achter Wikileaks. Ja. En uh, ja, zo'n jaar vijf, zes geleden kwam Wikileaks natuurlijk met die onthulling van uh, enorm veel staatsgeheimen. Amerikaanse staatsgeheimen schema. Daar is hij natuurlijk zo wereldberoemd mee geworden. Mm -hmm. En de Britten, nou ja, willen hem dus nog steeds hebben. Kijk, Zweden heeft vorig jaar weliswaar die verkrachtingszaak laten vallen. Ja. Dat, dat was voor Assange een kans dat hij dacht: nou mooi, dan. Uh, zal de Britse rechter waarschijnlijk wel hetzelfde doen. Daarmee ben ik in feite niet meer zo belangrijk. Uh, hoopte hij dus ook dat hij weer vrij man uh, zou worden. Maar de Britse rechter gaat er dus niet in mee. Want hij heeft namelijk door die ambassade in te gaan... zijn borgtocht voorwaardig geschonden in Aha. 2012. En die zaak ja, loopt nog steeds. En uh, de Britse rechter vindt dus niet dat Assange... Uh, of dat die zaak ineens uh, komt te vervallen nu. Ja. En heeft hij al gereageerd zelf? Ja, we hebben zojuist via Twitter heeft hij een bericht uh, gestuurd. Uh, hij zei daarin dat de rechtszaak nog bezig is. Dat het daarmee ook te vroeg is om nu al allerlei uh, conclusies te trekken. Dat noemde hij zelfs uh, fake news. Uh. Maar uh, het feit is, het eerste punt waar de rechter zich over uitsprak vanmiddag, is ook het belangrijkste. Het ar arrestatiebevel tegen hem blijft uh, van kracht. En uh, nou ja, er is nog altijd wel heel veel pers momenteel buiten die Ecuadoriaanse ambassade in Londen. Er is ook nog wel een kans dat hij even zijn gezicht uh, laat zien op dat balkonnetje. Ja. Dat heeft hij natuurlijk al een aantal ja. keren eerder gedaan de afgelopen jaren. Wellicht dat hij dan ook iets meer inzicht geeft... als hij wat gaat zeggen wat hij nou uiteindelijk wil doen. Want ja, de grote vraag is natuurlijk nog steeds... Uh, hoe ziet zijn toekomst uh, eruit? Ja. Uh, blijft hij, hij, hij zit daar al vijf en een half jaar in die ambassade inderdaad. Ja, precies. Ja. Uh, wat gaat hij doen? Uh, nou ja, dat, is, dat blijft een beetje onduidelijk. Uh, kijk, in ieder geval is het dus een feit, en dat weten we vandaag nog... dat de Britten hem sowieso zullen arresteren als hij naar buiten loopt. Dus de verwachting is niet dat daar korte termijn iets aan gaat veranderen. Goed, nou, voorlopig blijft hij dus zitten waar hij zit. In een kamer op de Ecuadoriaanse ambassade in Londen. Dankjewel, Tim de Wit. Vandaag maakte staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid bekend... dat naast de aanpak van roken en overgewicht... ook problematisch alcoholgebruik aangepakt gaat worden. Want de overheid vindt dat we de risico's van overmatig alcoholgebruik onderschatten. Vandaag in de bus een gesprek over de Nederlandse drinkcultuur. Seida Magé, wat is jouw ervaring met die Nederlandse drinkcultuur? Nou, uh, Nadia, dat uh, weet je volgens mij ook wel. Aangezien wij uh, ook wel eens samen een avond doorbrengen in het café. Um, maar ja, ik moet eerlijk toegeven dat een glas wijn... toch al snel een onderdeel is van een uh, gezellige avond met mijn vrienden. Uh, ja, en dan heb je het toch al wel snel... ik durf het bijna gewoon niet meer te zeggen in deze bus... maar toch al wel snel over drie avonden per week. Uh, Jacqueline van Lieshout, ik kijk jou een beetje schuldig aan. Uh, ja. Je bent uh, auteur van het boek Ontwijnen... Anderhalf jaar geleden heb je besloten om te stoppen met ja, alcohol. Ja, helemaal. Even terug naar die periode daarvoor. Ja. Uh, hoe zat het toen bij jou? Nou, het is een beetje wat jij zegt, dat drie avonden en dan uh, met vriendinnen, van als je sommige vrouwen al ziet, krijg je al dorst. Dan denk je, oh, gezellig, we gaan naar wijn. En nou ja, of met man lief op dinsdagavond, van kind naar bed, Miles Davis op, de mooie kristallen glazen. En dan, ja, dan konden wij gerust twee flessen soldaat maken. Dat vonden wij heel normaal. En als we dan kijken naar een nou, weekbasis gemiddeld? Nou, ik, ik heb dat natuurlijk wel over nagedacht, ik denk dat ik, dat ik tussen de 15 en 18 glazen zat. En dat was dan ongeveer over drie avonden, soms vier avonden verdeeld. En dan krijg je de dus stempel officieel overmatige drinker. Ja, dat denk ik. Kijk, het is natuurlijk een beetje met wie je praat. Hè? Of je, uh, wat voor stempel je op je hoofd krijgt. Kijk, er zijn ook mensen die twee of drie glazen per dag drinken. En die komen op een week hoger uit dan ik. Ja, ook overmatige drinker ja. zou ik dan zeggen. Ja. Maar was dat bewustzijn er bij jou? Nou, achter in je hoofd is er wel iets, maar dat doe je weg. Want ja, maar dit is het leven, en je praat dat goed voor jezelf constant. En in jouw omgeving: ook daar omring je mee. Al twintig jaar, met vrienden die dat ook doen. Dat deed je al in je studententijd en wij hebben dat gewoon voortgezet. Ja, en wat waren de gevolgen daarvan? Want ja, iedereen kent wel, of tenminste... de meeste mensen hebben ooit, denk ik, wel eens een kater gehad. Ja. Dan weet je dat je die avond ervoor te veel hebt gedronken. Maar ja, die mensen die bijvoorbeeld drie glazen op een dag drinken... wat bij jou ook wel eens voorkwam, merkte je dat? Nou, daar kwam er mij niet zo van voor, drie glazen. Want door, na drie glazen voelde ik mij gewikkeld in rood fluweel. Zoals ik altijd zeg, en dan wil je altijd door. Dus, maar de kater was mij wel bekend... Ja, en dat vond ik ook normaal, dat vond ik erbij horen. Maar het zorgt eigenlijk de hele week voor lagere energie. Mm -hmm. Dat weet ik nu, nu ik gestopt ben, dat ja. het enorme gevolgen heeft. Uh, ja, terug naar dat uh, omslagpunt in de zomer juli. 2016. Ja. Wat was de reden om ermee te stoppen? Nou, mijn man uh, kreeg een hartaanval op zijn 42e. Niet drankgerelateerd, maar dat was door roken. Dat is natuurlijk ook weer een ander onderwerp. Maar uh, dat deed bij mij even, uh, deed mij triggeren. Uh, nadenken over, uh, hallo, maar wie ben ik om te oordelen over te roken? Laat ik eens even naar mijn eigen gewoontes kijken. Toen dacht ik, ik stop ermee. Ja stop ermee. En ik wist toen nog niet voor hoe lang. Nee, dat ik denk... vroeg ik me dus direct af. Want je ja. hoort nu vaker mensen spreken over, met ja. name januari... He, ja. dat is een populaire maand om een maand te stoppen met ja. drinken. Ja. Jouw doel was niet per se een maand? Nee of... hoor, ik dacht ik, ik, zet, ik zet stap voor stap, voet voor voet... en ik zie het wel en ik heb het ook helemaal alleen gedaan. En ja, dat werd uh, steeds langer. Ik werd er steeds blijer van en enthousiaster van. En dacht, er is veel meer leven buiten alcohol dan dat ik altijd dacht. Ja, en, en hoe dacht de omgeving daarover? Nou, wel anders. Ik denk dat de meesten vonden het echt heel belangrijk wanneer ga je weer normaal doen? Je kunt er toch één nemen, je niet meer uitnodigen. Dat soort dingen zijn wel echt voorgekomen in het begin. Ja. En nu? Nu ze zien dat jij daar de positieve resultaten van terugziet? Nou, ze zien mij nu zo enthousiast ook als coach bij ontwijnen. Dus dan zeggen ze er minder over. Alleen zeggen ze, ga je het dan echt nooit meer doen? Dat wordt wel gevraagd. Constant. Want dat is ondenkbaar. Ja, nou ja, het is natuurlijk ook een rare vraag... om iets nooit meer te doen... Maar ik zeg niet van nou voorlopig echt niet. Dat is dan ook altijd mijn antwoord. En daar ben ik heel blij mee. We gaan er zo meteen over verder praten. Maar tot slot nog even kort uh, het preventieakkoord van de staatssecretaris. Ja. Hoor dat idee? Vandaag. Ja, vind ik een goed idee. Ik ben oh. benieuwd uh, hoe dat verder gaat. Nou, we gaan er dus uh, zo meteen over verder praten in de bus. En ook over nou, wat dat nou allemaal oplevert: een leven zonder alcohol. Nou ja, tot zo. Tot zo. Eerste verkeersinformatie met Wijnand Swaan. De meeste file staan in de Randstad. In Noord-Holland zijn wat ongelukken gebeurd, zoals op de A7 Zaandam richting Hoorn. Bij de Afrit Wormer daar staat 5 kilometer file. En een stukje verderop ging het ook mis bij de afrit Avenhoorn. Daar staat nog een wat langere file, 8 kilometer vanaf Purmerend. Maar de weg is daar weer open. Bij Utrecht is een aanrijding geweest met een busje op de A27 vanuit Almere. Daar staat tussen Hilversum en Knaalpunt Rijnsweerd, 8 kilometer met drie kwartier vertraging. De de rechte rijstrook is dicht. Nieuws en Co brengt je verder. Ook als je stilstaat. We're pretty late in the day. of fun Het was Eli Crips Cripps met Should've Known Better. Het is een halve... Laboratoria. Oplossingen voor een zieklus. Doorbraak. In Italië hebben archeologen een bijzondere prehistorische vondst gedaan. Op de bodem van een vulkanisch warmwatermeer in Toscane vonden ze 170.000 jaar oude resten uit de tijd van de Neanderthalers. En naast olifantenbeenderen en bewerkte stenen... vonden ze er ook stokken waarvan duidelijk is dat ze door vuur zijn bewerkt. Is dit het sluitende bewijs dat neandertalers wel degelijk zelf vuur konden maken. Dat vragen we aan Wil Roebroeks, hoogleraar archeologie van de Universiteit Leiden. Meneer Roebroeks, welkom. Bedankt, goedemiddag. Goedemiddag. De gevonden stokken worden geïdentificeerd als zogenaamde graafstokken. Wat zijn dat precies? Nou, die, die stokken die ze in Italië gevonden hebben... die lijken als twee druppels water... Uh, althans de, de goed geconserveerde daarvan... want het zijn vooral uh, hele kleine stukjes... die ja. aan elkaar ge, gedacht worden. Uh, ze lijken als twee druppels water... op, uh, op, op houten stokken vaak gemaakt... uit zwaar en uh, bestendig materiaal. Mm -hmm. Hout. Uh, net als bij die Italiaanse stokken... die uit buxus hout gemaakt zijn. Heel uh, hard hout. En bij... Wat er nog over is aan jagersverzamelaars vandaag de dag... dus in Afrika, Australië en, uh, en Zuid-Amerika... Mm -hmm. zie je dat dat soort stokken gebruikt worden om, uh, om, om planten te verzamelen... om knollen en, uh, en uh, wortels uit de grond te halen. Ah, ja. Maar ook af en toe om een, om een klein diertje uit zijn hol te graven... en hem dan met zo'n welgemikte tik... Uh, Af te maken. Dus het is een, een, een multipurpose tool, zou <laughs> multipurpose je kunnen zeggen. Tool. Yes. Maar uh, er, zijn, er zijn nu dus verkoolde resten op deze graafstokken gevonden. Is dat geen bewijs dat ze vroeger ook uh, werden gebruikt om vuur te maken? Nee, die, uh, uh, wat, wat de onderzoekers stellen, en wat ook aannemelijk is, is dat ze vuur gebruikt hebben om uh, bij het productieproces van die stokken, bij, dus bij het verwijderen van de bast en bij het verwijderen mm. van allerlei zijtakjes, dat dan een beetje het oppervlak uh, uh, verschroeid is om die harde uh, houtsoort wat bewerkelijker te maken. Maar er zijn geen aanwijzingen dat dit stokken zijn... die gebruikt zijn voor het maken van vuur. Was dat maar zo, die, die aanwijzingen hebben we niet. Die aanwijzingen. Maar waar kwam het vuur dan wel vandaan? Nou ja, daar is, uh, daar is de, het archeologisch wereldje een beetje over verdeeld. Je hebt een groep, je zou ze kunnen noemen... Uh, uh, ja, een paar extreme Amerikaanse collega's... die stellen dat zelfs hele late Neandertalers... zo'n 50, 60 .000 jaar geleden... Mm -hmm. totaal afhankelijk waren van natuurbrandjes. Dus ja. als er ergens een bosbrand was... dan konden ze een tijdje met dat vuur spelen en het onderhouden. Maar, dat, uh, maar die stellen dat... Uh, het echte maker maken van vuur, dus productie van vuur... dat het iets is wat pas uh, moderne mensen zo'n 50, 60.000 jaar geleden begonnen te doen. Maar dit zijn dan de, dat is de extremere stroming? Ja. En bij welke stroming hoort u? Ik hoor bij een, uh, bij een stroming die zegt dat we vanaf 300.000, 400.000 jaar geleden... zoveel aanwijzingen zijn, zien voor vuurgebruik... op uh, plekken waar uh, Neandertalers en hun tijdgenoten in andere delen van de wereld... bijvoorbeeld in Afrika of Azië... Mm -hmm. uh, daar zien we zoveel aanwijzingen voor gebruik van vuur... in de vorm van hout, kool, stukjes verbrand been... of uh, uh, stukken steen die toevallig in een kampvuurtje terechtgekomen zijn... dat je dan wel mag veronderstellen... dat, het, dat vuur een belangrijk onderdeel was van hun technologie. Mm -hmm. uh, en wellicht te belangrijk om dat afhankelijk te laten zijn... van, uh, van natuurbrandjes. Ja, ja. En is dat dan uh, de Neandertalen geweest... wat u betreft die, de, eerste, de eerste mens die uh, vuur maakte? Of is dat... Dat, dat valt niet te zeggen... We, hebben, we, we kennen, als je kijkt naar de record uit Afrika... nabije oosten en, en, en Europa, Westelijk-Azië... dan uh, duikt dat min of meer. Dat ga, dan gaat die, dat eerste gebruik van het vuur... dat gaat als een brandend vuurtje de wereld over. Daar valt niks zin over te zeggen. Oké. En wat is dan wat u betreft echt het belang... van deze nieuwe ontdekking? Van deze nou, het hele, wat hier heel leuk is, is dat er, uh, ja, dat er uh, graafstokken gevonden zijn. We, weet, we weten uit allerlei bronnen dat Neanderthal... En, en ook andere vroege mensen uh, plantaardig materiaal exploiteerden, gebruikten, aten, soms zelfs kookten. Uh -huh. Maar we hebben daar nooit de werktuigjes bij gevonden die, uh, uh, die daarvoor gebruikt zouden zijn. En wat dat betreft, vult deze vondst is het ja in die hele grove potloodschets van de evolutie van de mens? Is er een heel klein stukje. Ingekleurd met, met, met deze Italiaanse vondsten. Ja, ja. En de archeologen uit deze studie, waar u voor alle duidelijkheid niet bij betrokken bent, suggereren dat het de vrouwen waren die deze graafstokken gebruikten. Hebben ze daar bewijs voor? Nou, als ik bij die studie betrokken was geweest, had ik die zin niet opgenomen, denk ik. Omdat, <laughs> kijk, bij hedendaagse jagersverzamelaars is het inderdaad zo dat het, dat het, een, dat het een werktuig is wat uh, voornamelijk door uh, vrouwen gebruikt bord ja. bij bij verzamelactiviteiten mannen eh, gebruiken ze ook wel, omdat het natuurlijk in, in sommige periodes waarin er bijvoorbeeld weinig jachtwild is, is het veel efficiënter om om, om plantaardig materiaal eh, te verzamelen. Wortels en knollen die zijn meestal wel eh, zelfs in droge omstandigheden te verzamelen. Mm -hmm. Sommige uh, Antropologen stellen zelfs dat, die, dat bij veel jagersverzamelaars de uh, jachtactiviteiten van mannen uh -huh. eigenlijk mogelijk gemaakt worden, omdat vrouwen elke dag een uh, stabiele uh, kostje weten te, uh, naar huis te slepen. bestaande uit planten en af en toe wel kleine diertjes. Dus die taakverdeling die we bij moderne mensen zien: mannen jagen, vrouwen verzamelen uh -huh. materiaal. Die, zolang we daar de echte achtergrond niet van kennen, of het bijvoorbeeld efficiënte voedselverdelingsstrategie is mm -hmm. of dat daar prestige mee speelt. Zolang we die oorzaken niet kennen, is het niet verantwoord om te zeggen. Nou, in het verleden was het ook zo. Ja, ja. Dus het, u, dit zet eigenlijk wel een beetje het hele idee over mannen en vrouwen en, en de studies naar gender op zijn kop. Nou, eh, kijk, het, je kunt jagers uh, uh, wat we daar nog van weten, die zijn enorm variabel. In sommige gebieden uh, ben je volledig afhankelijk van jacht. Denk aan de, aan de Arktische gebieden, hè, waar mm -hmm. nauwelijks planten, plantengroei is. En in andere uh, regio's zouden mannen er, als je het in calorieën wil uitdrukken... beter aan doen om het om, om kostje bij elkaar te scharen zoals vrouwen dat doen. Ja. Dus ja, we hebben de neiging om dat arme verleden te gebruiken... als een soort scherm waarop we projecteren wat we vandaag de dag normaal ja. vinden. Wat, wat nu de verdeling is. Ja. ja. En ja. alles heeft een geschiedenis. Ja, ja, En eigenlijk weten we daar dus nog niet genoeg van af, zegt u. Nee, nee. Van die, van die, en het moeilijke is natuurlijk ook van die echt leuke dingen... als man-vrouw, taakverdeling, geloofden ze in die hiernamaals en allemaal dat soort zaken, die, die zijn niet op te graven. En dat ja. leidt dus tot enorm veel speculaties. Ja. Nou, Er is een, een klein een potloodschetsje gemaakt, zeg ik. Yes, zonder Goed. meer. Fascinerend. Hartelijk dank voor deze toelichting. Wil Roebroeks, hoogleraar archeologie van de Universiteit Leiden. Graag gedaan. En zometeen ons uh, nieuw, uh, andere verhaal. Een Amerikaans horloge dat het leven kan redden van mensen met epilepsie. En ons belangrijkste verhaal om vijf uur, de donorwet. We zijn bij een training van zorgprofessionals in het voeren van gesprekken met nabestaanden. NTO Radio 1. Maar, nu, maar eerst het nationaal met Gert Kluuk. Kamerleden moeten het conflict tussen Nederland en Turkije... niet groter maken dan het is. Minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken heeft dat gezegd in de Tweede Kamer. Hij benadrukt dat de diplomatieke betrekkingen met Turkije... niet zijn verbroken of in de ijskast gezet. Het is alleen niet gelukt om de relatie te normaliseren. Daarom heeft Nederland zijn ambassadeur teruggetrokken... zijn Zijlstra. Aanleiding voor het conflict is een incident vorig jaar in Rotterdam. De Turkse minister van Familiezaken, die in de stad campagne wilde voeren voor president Erdogan... werd weggestuurd. Het ziet ernaar uit dat de meerderheid van de Eerste Kamer duidelijker wil vastleggen dat de nabestaanden een doorslaggevende stem krijgen bij orgaandonatie. De Senaat praat vandaag voor de tweede keer over het initiatiefvoorstel van D66 Tweede Kamerlid Dijkstra om het systeem te veranderen. Kern is dat mensen niet reageren op, die niet reageren op de vraag of ze orgaandonor willen worden, toch als donor worden geregistreerd. En het arrestatiebevel tegen Wikileaks-oprichter Julian Assange blijft van kracht. Een Britse rechter heeft dat bepaald. Assange zit al jaren in de ambassade van Ecuador in Londen. De Zweedse justitie besloot vorig jaar om de rechtszaak tegen hem te laten vallen... wegens verkrachting, maar de Britten willen hem nog steeds arresteren. En dan gaan we naar het weer met Peter Kaapers munneke ja. En ja, het is zonnig vandaag. Met een hele mooie dag op veel plaatsen althans. Want vooral in het oosten en zuidoosten van het land, daar lukt het eigenlijk niet zo heel goed. Uh, met de zon uh, was het toch wel behoorlijk bewolkt. Nog steeds overigens. Uh, vannacht is daar ook nog wat bewolking. Uh, maar dat maakt voor de temperatuur niet uit. Die gaat overal echt behoorlijk omlaag vannacht. Uh, in het oosten van het land wordt het uh, min 4, min 6. En in het noordoosten misschien zelfs min 8 graden. Uh, in het midden van het land min 5, zo'n beetje en aan de kust min 4. Dus overal flinke vorst. Dus het wordt krabben morgen op zee. Uh, Zeker in het hele land het en dat moeten we doen. Anders krijgen we boetes. Ja. Oei, oei, oei, oei, ja. oei. Uh, neem die koplamp ook meteen even mee. <laughs> ik zie ook heel veel automobilisten die gewoon koplampen met een hele dikke laag ijs hebben. Nou, eh, maar dan, goed, daar ga ik verder niet over. Ik ben de politie niet. Morgen dan begint die dag ook heel koud, want die minimumtemperaturen die ik net noemde, die worden bereikt zo op het moment dat iedereen eigenlijk de deur uitgaat. En uiteindelijk wordt het dan in de ochtend... Uh, op de meeste plaatsen weer heel erg zonnig. En uiteindelijk wordt het dan smiddags in het oosten van het land... zo een graad of uh, één of twee misschien. En dat geldt eigenlijk ook voor het westen van het land. Dus in het hele land komt de temperatuur net iets boven nul. Ja. Er is wat minder wind dan vandaag. En dat, dat maakt fijn. het uh, toch ook wel lekker. Want ik was vanochtend ook eventjes buiten. En ja, zeker als die wind dan even bijkomt... dan is het echt wel ja, bij, bijtend koud. koud. Ja. Ja. In ieder geval wel zonnig. En hoe is het de rest van de week? Um, als we dan eventjes verder gaan kijken... dan uh, hebben we donderdag uh, ook best een aardige dag. Het is dan droog, ook regelmatig wat zon. Uh, vrijdag dan gaat er waarschijnlijk in de loop van de middag... een klein beetje regen of natte sneeuw vallen. Dan gaat de temperatuur ook ietsje oplopen... naar zo'n 4, 5 graden boven nul. En dat weekend, het komend weekend ziet er ook een beetje zo uit. Er is wel zon. Uh, vooral zondag is er vrij veel bewolking. Uh, met toch ook een heel klein beetje regen weer. En dan zitten de temperaturen echt weer wat hoger dan op dit moment. Dus s'nachts een graad of uh, 2, 3 onder nul en overdag zo'n 4, 5 graden boven nul. Oké. Okay. En dan is het tijd voor de verkeersinformatie met Wijnand We zien een redelijk normale avondspits op de schermen... met vooral files in de Randstad. Daarbij zijn wel wat ongelukken gebeurd. Zoals op de A7, zaandam richting Hoorn. Daar ging het twee keer mis. Eerst bij de afrit Weide Wormer. Daar staat drie kilometer file. Een stukje verderop voor de afrit Hoorn nog twee. Alles bij elkaar een half uur vertraging. Maar op beide plaatsen is de rijbaan weer open. A27 valt op van Almere naar Utrecht. Tussen Hilversum en Knoop en Plunette, Zeven kilometer met drie kwartier... Oponthoudt. De weg is daar inmiddels weer open na een ongeluk. Het loopt ook nog flink vast op de A28, daardoor vanuit Amersfoort. Tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweert 7 kilometer met drie kwartier vertraging. Ook dit jaar heeft de staatsloterij weer de allergrootste prijzenpot van Nederland: 388 miljoen. Dat is dus echt de allergrootste. Hè? Wil je nou kans maken op een fantastische geldprijs? Bijvoorbeeld de jackpot van 10 februari? Wacht dan niet te lang, want die staat op 7,5 miljoen. De tiende kan het gebeuren. Kijk op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. 25 jaar geleden dacht ik erover... om bij mijn uitvaart mijn leukste vakantiefoto's te laten zien. Maar vandaag zou ik een Italiaanse lunch wensen. Iedereen laten genieten aan zo'n lange, grote tafel... En later, als mijn einde echt nabij is, dan zou ik het liefst zo lang mogelijk thuis verzorgd willen worden. Fijn als mijn verzekering dan eerder iets uitkeert. Kies voor een verzekering die u kunt aanpassen wanneer uw uitvaartwensen veranderen. De Mijn Laatste Wensen Uitvaartverzekering. Jarden.nl. De jackpot van 10 februari staat op 7,5 miljoen. Je hebt nog vier dagen om een staatslot te kopen. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. Speelbelust 18. Plus.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 Vragen over de Mini Clubman Business Edition? Stel ze vanavond, vanaf half zeven, tijdens de uitzending van Mini Live op Mini.nl. Zes Balkanlanden kunnen in de toekomst lid worden van de Europese Unie. Volgens de Europese Commissie kunnen Servië en Montenegro al in 2025 toetreden. Wel moeten alle landen nog aan strenge voorwaarden voldoen. In Belgrado, is in Servië, is Mitra Nazar. Dat is best snel. Mitra, Servië en Montenegro die in 2025 lid van de EU zouden kunnen worden. Is dat echt haalbaar? Ja, kijk, de boodschap van de Europese Commissie... die vandaag uh, een langverwacht strategieplan voor de Balkan heeft gepresenteerd. Uh, ze zeggen ja, het is haalbaar, maar het is ook echt een heel ambitieus plan. Uh, het is dus alleen maar haalbaar als deze landen de komende jaren zo hard werken aan uh, hervormingen... zodat ze aan alle voorwaarden uh, voldoen, de mm -hmm. voorwaarden die voor die toetreding staan. Uh, en dat betekent gewoon hele grote uh, maatregelen, rechtsstaatshervormingen... Uh, zichtbaar iets doen aan mensenrechten, persvrijheid corruptie en niet minder belangrijk ook uh, bestaande interne conflicten die er nog steeds zijn. Mm -hmm. uh, want de EU heeft natuurlijk geen zin om uh, landen binnen te halen met onopgeloste grensconflicten. En dan gaat het vooral over Servië en Kosovo natuurlijk. Ja, en um, is, is er tevredenheid daar? Zijn ze blij dat er nu een datum is? Kijk, uh, elke, elke premier en president wil natuurlijk de geschiedenis ingaan... als de leider die uh, zijn of haar land de EU heeft binnengebracht. Uh, maar onder de bevolking is, is er ook heel veel sceptisch al jaren. Uh, en ze wordt er namelijk al heel lang voorgehouden dat er een moment komt... dat het gaat gebeuren, maar uh, het vertrouwen uh, daalt ook... Uh, en dan gaat het niet alleen om... Uh, het, het lid worden van de EU is natuurlijk uh, stap één. Maar, maar wat belangrijk is voor de mensen op de Balkan... is dat die hervormingen er komen. Dat er een garantie, soort van garantie is voor stabiliteit... in een tijd waar ook nationalisme weer groeit... en, en bestaande en oude conflicten um, toch nog niet helemaal opgelost zijn. En je moet deze aankondiging, deze strategie... ook zien als een soort van roep van, van de EU naar de mensen op de Balkan. Van blijf bij ons en ver, verlies de hoop niet... Want ja, die peilingen wijzen toch wel uit dat het vertrouwen langzaam, langzaam zakt uh, ja. in een aantal landen. En is, is er ook niet een beetje een hang naar Rusland, richting Rusland, onder de burgers? Nou ja, kijk, dat is natuurlijk het, het grote probleem in, uh, voor de EU... In, um, in, in vooral Servië en Montenegro. De landen die bovenaan de lijst staan voor toetreding. De landen die, die zijn begonnen met onderhandelingen. Um, uh, dat, dat zit hier natuurlijk achter. De, de reden waarom de EU nu heel snel stappen wil zetten... is vanwege groeiende invloed van Rusland... maar ook van Turkije op de Balkan. Uh, en, en daarom... ja. M, uh, is de EU er alles aan gelegen om de Balkanlanden zo snel mogelijk binnen te halen. Maar niet uh, zonder dat die aan die voorwaarden wordt vo voldaan. En dat werd ook wel heel erg duidelijk in die strategie die vandaag gepresenteerd werd. Het, het is niet een vrijbrief, zo van kom er allemaal maar, maar, ja. maar meteen bij. Uh, er moet wel hard gewerkt worden. En zo, zo even naar die andere vier landen. Maar wat zijn dan de keiharde voorwaarden? Kun je die nog een keer herhalen? Nou ja, dat gaat natuurlijk vooral over de rechtsstaat. Hè. Er zijn heel veel problemen in alle... Eigenlijk alle Balkanlanden geldt hetzelfde... Want geen onafhankelijke rechtsstaat. Uh, het gaat over mensenrechten. Het gaat over persvrijheid. En, en, en corruptie is heel belangrijk uh, voor de EU. De staten zijn uh, nog doordrenkt van, van corrupte structuren. Um, en, en ja, dat, dat wordt allemaal gepakt in een aantal hoofdstukken... die die landen allemaal moeten, moeten doorgaan. Uh, door en... Um, uh, Servië en, uh, en Montenegro staan uh, eigenlijk het, het beste voor... maar uh, ook die landen hebben nog echt een heleboel uh, te doen... vooral op het gebied van vrije rechtspraak. Ja, en die vier andere landen, daar is nog geen datum voor genoemd. Dat gaat dan om Kosovo, hm. Macedonië, Bosnië-Herzegovina en Albanië. Welke ja. Zijn dat dezelfde soort problemen die daar spelen? Ja, ja, ik kan ze even kort noemen. Zo, Albanië uh, heeft heel veel problemen met georganiseerde misdaad, corruptie. Ook illegale migratie van Albanese naar de EU-landen is een probleem. Ja. Uh, Macedonië heeft nog een onopgelost conflict met Griekenland over ja. de naam. Ja. Uh, dat, is, dat is een blokkade. Bosnië heeft zoveel problemen. Interne politieke problemen. Nou ja, daar, daar, daar heeft eigenlijk bijna niemand vertrouwen in... dat dat uh, binnenkort wordt opgelost. Kosovo... Mm -hmm. Um, heeft een uh, bestaand uh, conflict nog steeds met Servië. Servië erkent, Kosovo niet. En daarnaast zijn er vijf EU-landen... die Kosovo niet erkennen als onafhankelijk land. Um, dus, dus ja, dat opgeteld bij al die andere pro problemen als corruptie... Um, uh, ja, is, is dat, ziet dat er niet super hoopvol uit. Nee. Um, en en uh, uh, ja, zeven jaar uh, tot 2025 uh, ja, is toch de vraag of dat genoeg is om ja. dit allemaal op te lossen. Nou ja, hopelijk heeft het een, een goede push om de situatie wat te verbeteren voor de burgers. Dat hopen we dan wel. Dankjewel, Mitra ja. Nazar. Het is tien over half vijf. Nou, al geweest. Dus wel tien, ja, tien over half vijf is het. En dus weer tijd voor uw dagelijkse portie tech en gadget. Bij mij is NOS sociaal redacteur. Sociaal redacteur. Dat zeg je altijd. Ja, Ik ja. lees dat altijd verkeerd. Maakt niet ik uit. vind je zo sociaal, Jonna. Dat is Als ook zo. Jonna TV is aangeschoven. Jonna, de Amerikaanse toezichthouder op de geneesmiddelenindustrie, FDA, heeft een smartwatch goedgekeurd dat het leven kan redden van mensen met epilepsie. Wat doet dat horloge precies? Ja, het is dus een smartwatch, de Embrace Watch. En die kan een zware epileptische aanval herkennen. Je hebt verschillende soorten aanvallen. Maar deze technologie is uh, echt gericht op die zware epileptische aanval. En die technologie die meet veranderingen in je huid. En daar kunnen ze zo'n zware aanval aan herkennen. Echt aan je, aan je huid meet die? Dus niet ja. aan de beweging van je pols? Nee, het is, het is echt aan je huid. Okay. Ja, dus het is neurologisch, het heeft met je hersenen te maken. En dan treedt er een verandering bij zo'n aanval in je huid op. Nou... Als dat dan gebeurt, dan uh, stuurt die, uh, kan je met die armband een berichtje uh, laten sturen naar familie of vrienden die zo'n app geïnstalleerd hebben. Want uh, nou ja. Daar krijg je dan die melding op. En dan kunnen, kunnen zij jou op tijd helpen. Want als zo'n aanval nou langer duurt, ja, dan kan het levensbedreigend worden. Uh, doordat je jezelf bezeert, bijvoorbeeld omdat je lichaam heftig aan het schokken is. Ja. Dus dan is het wel handig als er iemand bij je is. Dat is een, uh, klinkt als een hele grote doorbraak. Ja, zeker. Nou, ze hebben een test gedaan met 135 epileptische patiënten. En het horloge slaagde erin om alle 40 zware epileptische aanvallen te herkennen. Dus ja, dat is een slagingspercentage van 100 Ze zijn er ook wel heel lang mee bezig, hoor, sinds 2007. En het is de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis... dat een smartwatch is goedgekeurd uh, ja, als medisch product... op het gebied van de neurologie. Wauw. En is dit ook goed nieuws voor de epilepsiepatiënten in Nederland? Ja, die konden deze smartwatch sinds vorig jaar al krijgen... Dan was hij al goedgekeurd in Europa. Yeah. Maar, um, vers van de pers, over een paar weken komt er een uh, ja, technologie aan van eigen bodem, de Nightwatch. Yeah. Dat is een polsbandje, of dat draag je eigenlijk om je onderarm. Ziet er wat minder hip uit, maar het werkt in principe hetzelfde. Want, net als de Embrace Watch, geeft hij ook een melding aan uh, ja, verzorgers, maar dan niet met een, uh, via een, een smartphone-appje. Uh, mm -hmm. Maar die doet dat via de technologie die ook in babyfoons zit. Oh, yeah. Dus dat het Zeg maar via een beveiligde verbinding in huis plaatsvindt. Ja, ze zijn eigenlijk al een beetje elkaars concurrenten, dus concurrenten. ja, ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja, ja. En hoeveel mensen hebben er in Nederland last van epilepsie? 180.000 mensen. Dat is echt heel veel. Dat is veel, hè? Ja, ja. dat vond ik zelf ook. Ja, en wat, en wat betaal je voor? Weet je, weet je dat? Wat, wat je zou betalen voor zo'n app die je op je smartwatch kunt installeren? Nou, die app is gratis te downloaden, maar die smartwatch eh, vond ik ook niet zo heel duur, hoor. kost zo'n omgerekend zo'n 200. Euro. Oh. Maar die Nightwatch, die is dan wel weer wat duurder. Die is 1500 euro. En ja, die is dus van Nederlands bodem. Die is van <laughs> Nederlands bodem. Kan je ook niet zomaar krijgen. Ze gaan nu een eerste badge vrijgeven. En als je die wil hebben, dan moet je daar ook mee doen aan een klein onderzoekje. Ja. En die is dus echt voor s'nachts. Dus die ene... Eén horloge kan je altijd dragen, ja. en die ander vooral s'avonds. Nou, ja, dat is heel goed nieuws. En ik wist eigenlijk niet dat er zoveel mensen in Nederland epilepsie hebben. En hoe, is, nee. hoe is dat wereldwijd? Heb je enige idee? Ja, wereldwijd zijn er naar schatting 50 miljoen epilepsiepatiënten. En die app is gewoon gratis. Uh, die app is gratis. Wow. Maar goed, het horloge wat je erbij moet kopen, ja, dat die uh, kost wel wat. Die kost natuurlijk wel geld. Goed, dankjewel, uh, Jonna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 I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so amazing. I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes And I felt like there were two days missing As I focused on the time Then I made my way to the kitchen But I had to stop from the shock of Everything's right I said, hey I put some new shoes on And everybody's smiling It's so inviting No short on money But long on time Slowly strolling in the sweet Ja, en met een beetje pech heeft u, mij, heeft u mij mee horen zingen. Ik hoop het niet. Goed, dat was Paolo Nutini met New Shoes. Heb ik ooit nog wel eens live gezien. Heel leuk. We gaan naar het verkeer met Wijnald Zwaan. Het is niet drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. De meeste vertraging zien we tussen Amsterdam en Den Haag, vooral op de A4. Maar eh, er gebeurde ook een ongeluk. En dat was elders op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Er staat tussen de afrit Elspet en Wezep nu 10 kilometer verder met een uur vertraging. En bij Utrecht loopt het vooral vast op de A27 en de A28. Nieuws en Co. Vandaag in de bus een gesprek over de Nederlandse drinkcultuur. Want vandaag maakt de staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid bekend... dat naast de aanpak van roken en overgewicht ook problematisch alcoholgebruik aangepakt gaat worden. De overheid vindt namelijk dat we de risico's van overmatig alcoholgebruik onderschatten. Saïda Magé, wanneer ben jij eigenlijk een overmatige drinker? Uh, ik hoop dat je nu iets specifieks over <lacht> mij hebt. Uh, maar ik wil het meer in het algemene trekken. Ik denk dat ik al uh, genoeg heb gedeeld met de luisteraars over, uh, over mijn alcoholconsumpties. Uh, nee, uh, het verschil tussen mannen en vrouwen is dat als je als man... Uh, ben je een overmatige drinker als je 21 glazen alcohol of meer drinkt per week. En bij vrouwen ligt dat aantal wat lager. 14 glazen per week of meer, dat maakt je een overmatige drinker. En 9% van de Nederlandse volwassenen drinkt dus te veel. Het komt het meest voor bij twintigers en het minst bij dertigers. Jacqueline van Lieshout hoorde je al eerder in de uitzending. Jij dronk wekelijks gemiddeld zo'n 15 tot 18 glazen. Ja, denk ik. Ja, ongeveer ene week meer, de andere week misschien wat minder. Ja. 22 juli 2016 deed je dat voor het laatst. Ja. Nu terugkijkend op die afgelopen anderhalf jaar zonder alcohol. Wat, wat leverde dat op? Och, fysiek, bizar. Uh, 17 kilo, gewichtsverlies, uh, mooier huid, witter oogwit. Prachtige, uh, fijne energie. De hele dag, de hele week. Dus niet alleen maar de katerdagen, maar gewoon sowieso. Uh, fantastisch slapen. Ik kan me niet herinneren dat ik zo geslapen heb. En ik vind het heel interessant dat je het zegt over die hoeveelheden. Want dat is me natuurlijk ontzettend veel gevraagd. En ik weet nu na anderhalf jaar dat dat, dat er eigenlijk niet zoveel toe doet. Tenminste, het zal er waarschijnlijk wel toe doen. Maar ik denk altijd van de, het belang van alcohol, de importantie is het belangrijkste. Wat voor een rol speelt het? Weet je wel? associeer je het altijd met alles? Dat zie ik ook nog steeds bij al mijn vrienden en vriendinnen. Dat het altijd overal bij hoort. Of het nu slecht gaat, of goed gaat, of mooi weer is, slecht weer is, moet altijd dat wijntje. Dat onschuldige wijntje. Wim, die wil daar graag op reageren. Wim van Dalen, directeur van Stap, Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid. Jij, wat, ja, wat wil je daarop dat. zeggen? Nou, ik denk dat de hoeveelheden er wel enorm toe doen. Natuurlijk, het is ook de functie die alcohol heeft voor jou. Maar de hoeveelheden zijn cruciaal voor de schade die het kan aanrichten. En je vertelde net dat twee voor een vrouw en drie voor een man... dat dat de grens is per dag gemiddeld, voordat je overmatig drinkt... maar dat is inmiddels al achterhaald. Oh. Het is eigenlijk ik heb verkeerde zo dat, de cijfers gegeven. Nou ja, die zijn heel recent volgens... nog van toepassing, hoor, dus okay. het is helemaal niet zo raar dat je dat zegt. Maar wat niet. is het volgens u dan? Nou, Ik ga uit van wat de Gezondheidsraad adviseert. En de Gezondheidsraad heeft nog eens goed op een rijtje gezet... op basis van alle wetenschappelijke kennis. Waar ligt nu die grens van geaccepteerd en niet geaccepteerd? En als je puur naar je lijf kijkt, dan is nul glazen eigenlijk ideaal. Als je toch wil drinken dan geldt voor een man en een vrouw niet meer dan één glas maximaal per dag. Dat is de wat de gezondheidsraad adviseert. En daar gaan wij ook in onze voorlichting van uit. Ja, even nog terug naar dat uh, preventieakkoord van de staatssecretaris. Um, hij zet alcohol nu in hetzelfde rijtje als roken en overgewicht. Is dat echt met elkaar te vergelijken als je kijkt naar de gevaren ja, voor het lichaam? <tus> ja, en nee, voor het lichaam ligt het toch een beetje anders. En roken... Uh, Leidt sneller tot verslaving. De relatie kanker en roken is natuurlijk overduidelijk. Maar alcohol heeft ook de een. Alcohol, ook? alcohol is ook geen. Maar um, het ligt toch een beetje anders in die zin dat. Uh, bij alcohol zie je dat bepaalde soorten kanker. pas wat later ontstaan. als je nog meer drinkt. Uh, de relatie alcohol- en borstkanker kan al wel na één glas eigenlijk. als risico verhoogd worden. Dus dat is eigenlijk al wel een belangrijke factor. Maar met alcohol. alcohol is natuurlijk een heel maatschappelijk product in die zin. Je kunt schade krijgen doordat je onder invloed gereden hebt. Er gebeuren in huis, achter de voordeur, heel veel alcoholgelateerde ellende. Je bedoelt dat er ook anderen er schade van kunnen ondervinden? Ja, en daar je zie je toch vindt, dat alcohol ja. zich echt anders manifesteert... als probleem dan roken. En hoeveel schade moeten we dan aan denken? Nou, Je moet schade van alcohol, als je die allemaal optelt... wat het allemaal kan doen met de samenleving, inclusief gezondheidsschade... moet je in de miljarden denken. En als je de voordelen, als je accijnsopbrengst als voordeel kunt zien... En ook het feit dat je het lekker vindt als voordeel kunt zien... dan kom je ongeveer uit op zo'n 2, 2,5 miljard jaarlijkse schade... puur door alcohol. Ja, Toch? en ik denk dat dat één glaasje per dag... dat is ook waar iedereen zich nu achter verschuilt, hè? Nou, dat is gezellig en dat is zo hardnekkig. Iedereen houdt dat vast. Je bent wat Jij vindt gewoon dat iedereen helemaal moet stoppen. Nee, dat vind ik helemaal niet. Maar dat is wel. Je krijgt die discussie. Dat is eigenlijk op aansluiting van wat Wim zegt van die discussie van dat mensen zeggen. Ja, maar je mag als fout twee glazen per dag. Weet je, iedereen houdt zich daar hardnekkig aan vast. Maar dat zijn er veertien in de week. Ja, ik weet het niet, maar dat is natuurlijk hartstikke veel. En mm. ik denk, als je iedere dag alcohol drinkt... dat weet Wim beter dan ik... Dat, dat is gewoon niet goed voor je lijf. Dat kan gewoon niet. Kijk, het is belangrijk dat mensen gewoon weten wat alcohol doet. En verder kun je niet dicteren wat je wel of niet mag drinken. Maar He, dat... is dat bewustzijn er voldoende nu? Nee. Nee. nee, we hebben dus met name ten aanzien van alcohol en borstkanker... hebben we uitgezocht, het onderzoek. Wie weet dat? Wist u dat? Wist, wist jij dat? Die link. die link. Nee, ik ben er vandaag achter gekomen tijdens de research. Okay. Dat ja, klopt, dat, ja. ja. Nee, nou, ik wist het niet. Dan, ben je, dan hoor je tot die meerderheid die dat niet ja. wist en nog niet weet. Maar ik weet wel dat alcohol niet goed is voor mijn gezondheid. Ja, maar dat is heel vaag. Ja. En daarvoor, gaat je niet, ja, <laughs> daarvoor laat je het niet ja. staan. En dan nee. in je hoofd he, nemen de voordelen dan weer de overhand. Van, ah, het is toch gezellig. Dus dan zal het wel goed voor je zijn. Ja. ja. Um, maar um, ik heb het gevoel dat bewustzijn er wel iets meer komt. Want we zitten nu wel inmiddels in, uh, in februari. Maar ik hoor wel steeds meer geluiden om me heen in januari. Ik heb er overigens zelf ook een keer aan meegedaan, twee jaar geleden. Een maand niet drinken. Ja. Dat is al vrij gebruikelijk. Dat, dat is een goed teken toch, Jacqueline? In mijn coachingprogramma heb ik 225 mensen in januari. En 115 uh, mensen in februari. Die doen het dan vijf weken. Met mijn hoop is dat ze daarna veel bewuster ermee omgaan. En voor sommigen betekent dat ook. Die komen tot de conclusie van nou, ik ga dit veel langer niet doen. Want je weet pas echt wat de voordelen zijn als je het een tijd niet gedaan hebt. Ja, maar jij weet inmiddels ook wat de gevolgen zijn op het gebied van de, ja, de sociale interactie. Gigantisch, maar dat is het moeilijkste. Dat maakt het het moeilijkste. Ja, maar waar mensen... jij tegenaan? Hoe reageerde je omgeving? Nou ja, gewoon uh, van ben je wel goed bij je hoofd? Dat werd nog net niet gezegd. Van hoezo dan? Maar die is volgende week jarig. Dan kun je toch niet niet drinken? Hoe lang ga je dit doen? Wanneer doe je weer normaal? Niet meer worden uitgenodigd op feestjes. Uh, niet maar worden dat meegevecht. is na een paar maanden wel voorbij, neem ik Dat aan. is na een paar maanden voorbij omdat mensen beseffen... Goh, weet je, ze, ze blijft dit doen. Maar heeft dit echt consequenties gehad voor vriendschappen? Een paar de mensen de consequenties? Heb, ik, heb ik nooit meer gezien. Ja, dat op Facebook, weet je, waar je elkaar allemaal ziet. Maar dan word je niet meer uitgenodigd van... kom, laten we weer eens gaan eten. Mm -hmm. Dat is wel gebeurd, ja. ja. Ze willen het nu gaan aanpakken. Um, Wim, Wim van Dalen directeur van STAP... Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid. Wat zou de staatssecretaris kunnen doen... om dat alcoholgebruik in Nederland te verminderen? Nou, de staatssecretaris heeft heel veel mogelijkheden. Alleen is de vraag of dat politiek uiteindelijk gaat lukken. Maar noemen ze concreet wat nou, dingen wat die zou doen? Laten we eens noemen. heel concreet noemen, het tegengaan op beperken in ieder geval van hele invloedrijke reclame. Er, er is veel ook reclame via de sociale media, wat heel veel volwassenen niet in de gaten hebben. Bijvoorbeeld, er zijn nu landen die, die reclame, de commerciële reclame via sociale media willen verbieden. Een voorbeeld. Een ander voorbeeld is dat je alcohol niet meer zo voor belachelijk lage prijzen in de supermarkt kunt kopen. Accijns omhoog. Nou, of bijvoorbeeld een minimumprijs. Dat je zegt van uh, kijk, als je het accijns omhoog gaat, kan de alcoholverkoper. De, de, de producent kan altijd nog zeggen van... ik trek me niks van die accijnzen aan, ik hou het op een lage prijs. Mm -hmm. maar, maar je hebt niet meer in de supermarkt verkocht? Voor, ah, nou, worden, Nou, dat is wel helemaal uh, eigenlijk ons ideaal... dat je alleen maar naar de slijter kunt gaan in om drank te kopen. In de landen is dat wel heel normaal. Dat is dat normaal. Ja. Maar levert dat ook echt wat op? Da, absoluut. Okay. Kijk, je moet daar dan dat extra dan moeite voor doen. Uh... Want alle kinderen lopen nu gewoon in de supermarkt rond... En, en zien die, zien die meterschappen allemaal staan. Dus ja. dat heeft toch invloed. Maar zover zal het blokhuis zeker niet gaan. Laten we reëel blijven. Maar met die met die middelen die je, die je net opzomde... daarmee zou hij al een verandering in gang kunnen zetten. Ik denk als zetten. hij bijvoorbeeld zorgt dat er niet meer verkoopplaatsen komen. Je kunt nu tegenwoordig soms ook alcohol bij de kapper krijgen. Of bij een kledingmen. Klopt, ja. En dat mag helemaal niet volgens de wet. Maar het gebeurt wel. Wij hebben tegen Blokhuis gezegd... zorg dat dat erg straks afgelopen is. Ja, Jacqueline, tot slot. Ik dat wijn bij de kapper. Ja. Ja, hoor. ja, daar moeten we misschien dan als eerste maar eens mee gaan stoppen... Ja. als we het willen minderen. <lacht> Jacqueline, helemaal... Maar tot slot nog even voor de mensen die hebben geluisterd... en denken, ik wil ook wat minder. Ik herken me in het verhaal van Jacqueline. Ja. Eén tip, wat moeten ze doen? Waar moeten ze mee beginnen? Stoppen? Uh, uh, uh, ja, uh, stoppen. En, en, uh, uh, maar ja, gewoon uh, uh, wat ik vaak zeg als je zegt... ik wil minder dan de 5-2-regel. In ieder geval niet meer door de weeks. Alleen in het weekend. Ja, ik denk dat, je, dat voor de meeste mensen... is echt helemaal stoppen een tijd een heel goed idee... Maar dat is sociaal vooral heel moeilijk. Ja, Dus dat eerst beginnen met door de week stoppen met meest. drinken. Nou, en een tip. niet al te veel. Een tip. Oké, okay. nou we hebben het gehoord. Nadia. <lacht> dat was de <lacht> ik, bus. Ik heb, ik heb geluisterd, <lacht> ik <lacht> ik Saïd ik <lacht> en Ik heb ook nog wel een tip. Namelijk uh, oh. je biertje met alcohol vervangen voor een alcoholvrij biertje. Dat vind ik ook best wel werken. Dus uh, misschien hebben mensen daar nog wat okay. aan. Oké. <lacht> <lacht> nou, die gaan we toepassen. Ja, <lacht> dankjewel. En we gaan even naar Zeist, want daar presenteert de KNVB op dit moment Ronald Koeman als de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Ja, ik heb eigenlijk uh, nooit uh, onder stoel of banken gestoken dat, uh, dat ik ambitie had om, uh, om ooit bo bondscoach te worden. Ik ben uh, super blij. Ik vind het een geweldige uitdaging en een absolute eer om. Uh, voor de komende jaren de bondscoach van het Nijl zelf tot te zijn. En Koeman is optimistisch over zijn taak. Ik vind dat, uh, dat er genoeg talent is. Uh, alleen we zullen dingen moeten veranderen. En uh, al deze mensen achter deze tafel uh, hebben in dat opzicht uh, dezelfde mening. En uh, het kan zo zijn dat we niet meer de allerbeste spelers hebben... Maar dat wil niet zeggen dat je een heel goed team kunt formeren. En, dat, uh, en daar zie ik uh, toekomst in. En het is allemaal niet zo slecht zoals wij denken. Al dus de kerstverse nieuwe bondscoach. Straks na vijf uur spreken we hierover met sportcommentator Arno Vermeulen. En meteen na vijf uur mag het lichaam van een overledige liefde gebruikt worden om het leven van andere mensen te redden. Het is, moeilijk, het is een moeilijk gesprek dat artsen moeten voeren met nabestaanden. We zijn straks bij de training voor dat gesprek. De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Ready Vanaf vrijdag... Daar is het straks goed, yes. En wat is die? Goed weg zeg! Alle hoogtepunten van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. En daarna rijd ik gewoon drie rondjes zo hard als je kan. Beleef het op NPO 1 televisie. En op NPO Radio 1. Ik was een Radio Olympia middag. En elke dag van 11 tot 3. Radio Olympia. Daar komt hij. Het wordt een geweldige eindtijd voor Sven Kramer. Rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Vanaf vrijdag hier op NPO Radio 1. De Olympische Winterspelen van alle kanten. Heeft u plan om te verhuizen? Een NVM makelaar is de specialist die u deskundig begeleidt van uw oude naar uw nieuwe woning. Goed gevoel, NVM. Goeie zaak, die Mini Clubman Business Edition. Compleet met climate control, mini navigatie, parkeersensoren, 17 inch velgen en zes deuren groot. Je rijdt hem nu tijdelijk vanaf 29.400 euro of 415 euro per maand. Goeie zaak. Kijk op Mini.nl. Een gezonde organisatie begint bij een goede administratie. Quoratio is al meer dan 15 jaar... de partner voor salaris, zorg en financiële administratie. Wij staan klaar om jouw afdeling te versterken. Quoratio. Ambitie in administratie. We vragen over de Mini Clubman Business Edition? Stel ze vanavond, vanaf half zeven... tijdens de uitzending van Mini Live op Mini.nl. Coratio, de beste mensen voor een tijdelijke of vaste invulling. Kijk op ambitie enadministratie.nl. Wij zijn er voor baby Joep, die voor het eerst een fruithapje proeft. Maar ook voor Nadine en Leroy, die stiekem snoepen in de collegezaal. Voor Jack, die zijn bedrijf met de nieuwste technieken laat schoonmaken. En voor de familie Dijkman, die een dagje uit is met de trein. Wij zijn Hago, al 75 jaar de schoonmakers van Nederland. Een kenner zei laatst.